Maar zijn weer terug met uur nummer 2.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 Begin op wearethevillage.nl Download nu de Linda Meijden-app voor meer juicy verhalen en exclusieve deals. 538 Nieuws. 2 uur. De politie heeft drones ingezet om vuurwerkkopers bij de Belgische grens te betrappen. Dat gebeurde bij Roosendaal. Door met die drones goed in te zoomen op een vuurwerkwinkel in België... konden de kopers in Nederland worden aangehouden. Volgens Omroep Brabant werd er zo 80 kilo vuurwerk in beslag genomen... In Nederland mag je pas vanaf morgen vuurwerk kopen. Zeker tien bewoners van een seniorenflat in Amsterdam-Ooft... zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hadden rook binnengekregen bij een brand. Hun flat moest worden ontruimd. De meeste ouderen zijn opgevangen in een verzorgingshuis aan de overkant. Oud-president Bolsonaro van Brazilië... is in het ziekenhuis behandeld tegen hikaanvallen. Artsen hebben een zenuw in zijn middenrift geblokkeerd... en doen dat binnen twee dagen ook bij een andere zenuw. Bossenaro mocht deze week de gevangenis even uit... voor een operatie aan zijn lies. Hij zit een zelfstraf uit van 27 jaar voor een koepoging. En sneeuwstorm Johannes zorgt voor grote problemen... in Noorwegen, Zweden en Finland. Tot nu toe zijn er twee mensen omgekomen. En tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dat kan nog wel tot na het weekend duren voordat alles weer werkt. Het kwik daalt onder het vriespunt... en daarom kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing van de wegen. Er is dan ook code geel voor het Noordoosten, Gelderland en Flevoland. En pas in de middag verdwijnt die gladheid dan weer. Het wordt verder vandaag grijs. En dat was het nieuws op 538. Vanaf morgen, de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld u nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Van Duren. Radio 1500. Welkom terug bij een speciale uitzending van de State of Trends. Deze week de Jaarmix 2025. De uitzending van de State of Friends deze week. Dit de jaar mixt meer dan 110 van de grootste trendklappers van 2025. Just bring back the techno. Bring back the techno. <clears throat>